8 uur. Door Al met het NOS-journaal. KLM heeft een groot deel van de passagierstroom zien opdrogen door de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij meldt dat er in maart 54% minder passagiers waren dan in dezelfde maand vorig jaar. In maart 2019 vervoerde KLM nog 2,7 miljoen mensen. Vorige maand waren dat er 1,2 miljoen. Door het coronavirus wordt een groot deel van de vloot van KLM aan de grond gehouden... Ook zijn mensen minder bereid om te reizen en hebben veel landen reisbeperkingen opgelegd. De daling bij moederbedrijf Air France KLM was nog iets hoger. Daar ging het om 56,6 procent. In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 246 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totale aantal doden in Duitsland staat daarmee op ruim 2100. Het aantal besmettingen steeg tot ruim 108.000 is de derde dag op rij dat er in Duitsland een stijgende lijn zit... in het aantal nieuwe besmettingen. De dagen ervoor kwamen er juist minder nieuwe coronapatiënten bij. Voor de tweede dag op rij zijn er in de Verenigde Staten... bijna 2000 mensen overleden aan het virus. Daarmee komt het totale aantal doden in de VS op bijna 15.000. Het aantal besmettingen nam ook fors toe tot ongeveer 430.000. Meer dan een kwart van alle gevallen wereldwijd... is nu geteld in de Verenigde Staten. Op een afdeling voor dementerende ouderen in een Rotterdams verpleeghuis... is de afgelopen drie weken bijna de helft van de bewoners overleden. Waarschijnlijk door het coronavirus, dat schrijft NRC. Een woordvoerder van verpleeghuis De Leeuwenhoek... wil tegenover de krant niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens NRC zijn het er zo'n 15. Komen er bijna dagelijks nieuwe sterfgevallen bij. Alle huidige 72 bewoners zijn inmiddels getest. En een kwart van hen is besmet. Ook ruim een kwart van het personeel is besmet met het virus. Het weer. Vandaag weer veel zon. Wel wat meer bewolking en wind. Het wordt 15 graden op de Wadden. Mogelijk 23 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files in Noord-Holland. Maar het is wel opletten, want er komen wel misbanken voor. En tot zover de verkeersinformatie.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 your heart, open up, cheers to love, broken wild, leaving you lost and scarred, you've been Why you so cruel?